11 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. Er zijn nauwelijks nog tandartsen die hun tarieven voor 2012 hebben bekendgemaakt. Van de 11.000 zijn er nog maar 36 die hun prijslijst hebben gepubliceerd. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Tandartsen mogen de komende drie jaar zelf bepalen wat ze rekenen voor een vulling of een kroon. Dat is een experiment van minister Schippers van Volksgezondheid. Concurrentie moet leiden tot een betere service en meer keuze voor de patiënt. Maar zonder de nieuwe tarieven kunnen patiënten dus nog geen keuze maken. Uit de tarieven die al bekend zijn, komt naar voren dat er grote verschillen zijn. Zo is er een tandarts die voor 26 euro een gaatje vult, terwijl een collega daarvoor 82 euro rekent. De man die gisteren een bloedbad aanrichtte op een kerstmarkt in Luik... had eerst nog een vrouw vermoord. De vrouw is doodgevonden in een loods... waar de dader vroeger een wietplantage had. In de loods lagen ook wapens. De officiële dodental in Luik staat nu op zes. Een peuter die gisteren gewond raakte is overleden. De andere doden zijn twee jongens van 15 en 17. De dader heeft zichzelf door het hoofd geschoten... en een vrouw van 75 is klinisch dood. Meer dan 100 mensen zijn gewond geraakt. Vijf liggen er op de intensive care. De dader was na vijf jaar celstraf voor drugs- en wapenbezit... voorwaardelijk op vrije voeten. Hij had zich gisteren moeten melden bij de politie in Luik. De stuurgroep Nieuw-Tialf wil dat het Tialf-staatschaatstadion... tegen de vlakte gaat. Naast het voetbalstadion van Heerenveen moet een nieuwe ijshal komen. Rond deze tijd wordt het plan daarvoor gepresenteerd. Gemeente en provincie staan erachter, maar voor een nieuw stadion is ook de steun van het Rijk nodig. Nieuwbouw kost vele tientallen miljoenen euro's. En voor de regering staat niet bij voorbaat vast dat het geld voor een nieuwe zal naar Friesland zou moeten gaan. Het huidige TIAF-stadion is verouderd. Renovatie is volgens de stuurgroep geen goede oplossing. Ongeveer 80 van de niet gekweekte vis die supermarkten verkopen is duurzaam. Supermarkten hadden als doelstelling om voor het eind van het jaar alleen nog maar duurzame wilde vis te verkopen. Maar dat is alleen Albert Heijn, Coop en Hoogvliet gelukt. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel komt dat onder meer doordat een aantal vissoorten nog maar beperkt verkrijgbaar is. Wat? Vaak problemen oplevert is een vissoort als paling. Daarvan wordt toch gesteld dat er heel weinig nog maar van is wereldwijd. Er zijn initiatieven om die vissoort te verduurzamen. En als dat niet lukt, dan moet je op een gegeven moment je knopen tellen... en denken van ja, dan verloop ik maar even bepaalde vissoorten toch maar niet meer te verkopen... omdat die eh, ook met heel veel inspanningen niet aan het MSC-logo kunnen voldoen. Het CBL zegt dat de supermarkten het een stuk beter doen dan restaurants en visboeren. In 2016 moet ook alle kweekvis die wordt verkocht in supermarkten duurzaam zijn. Dan het weer nog, af en toe zon, maar ook enkele buien. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar wat minder wind dan vandaag. Het wordt dan iets frisser. ANEB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade 4 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Het alternatief is de A44. Dan het noorden van het land, de A7 van Groningen naar Heerenveen. Bij Tijnje 3 kilometer, door een ongeluk met een vrachtwagen is daar maar één rijstrook open. Nog een korte file op de A20 naar Gouda, bij knooppunt Gouwe 3 kilometer. Als je nog beter wilt worden van je gezonde leefstijl, profiteer dan met duizenden andere vegetariërs van collectieve korting op je zorgverzekering. Kom snel naar vegapolis.nl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 Vara. Radio 1, de gids .fm. met Felix Murders. Goedemorgen, ook al regent het, waait het, mist het, het, ik ga zo met u een wandeling maken door oud-Hollandse steden, Haarlem, Leiden, Amsterdam bijvoorbeeld en door de geschiedenis. En dat doe ik samen met Eddie Verbaan. Hij promoveert morgen op de 17e-eeuwse stadsgeschiedenissen. Hoe schreven die steden eigenlijk hun eigen historie? En waarom werden dan andere steden doodgezwegen? En waarom kwamen er vooral veel belangrijke mannen in voor? Nou, dat soort vragen stel ik aan Eddie Verbaan over een minuut of tien. En je doet het zo makkelijk een kauwgumpje op straat uitspugen... maar je weet niet half hoeveel werk, tijd en geld ervoor nodig is... om dat weer weg te krijgen. Bij wel, zometeen een nauwgezet verslag. En Nederland is in het buitenland bekend om zijn ensemblecultuur. Vanwege een grote traditie met deze kleine orkesten die meer dan alleen klassiek spelen. Hoe klinkt dat eigenlijk? En wat gooien we weg als er te veel op bezuinigd wordt? Muziekredacteur Botte Jellema laat het horen. En wilt u een plaats op de eerste rang? Surf naar degids.fm. Na lang discussiëren sneuvelde vannacht in de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor een algemeen verbod op onverdoofd slachten. In de studio en leiders het Nico Schrijver, hij is voorzitter van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Meneer Schrijver, goedemorgen. Nou, voorzitter van de PvdA-fractie ben ik niet. Ik was de woordvoerder uh, op dit onderwerp. Ja, dat klopt inderdaad. Noem, uh, nou, dat is de eerste fout. Uh, bij drie van die fouten dan word ik eruit gestuurd. Nou, laten we gewoon over de inhoud gaan spreken. Dat, dat lijkt mij op. heel verstandig. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer was nog overtuigd... Uh, voor het algemeen verbod op onvertoverslachten... Door bijvoorbeeld Joden en Moslims. Waarom steunde uw fractie in de Eerste Kamer dat verbod van vandaag uiteindelijk niet? Nou, het is heel goed uh, dat uh, de Partij van de Arbeid, uh, Tweede Kamerfractie, uh, dit zo actief heeft opgepakt uh, voor de zomer. En echt uh, het, de verbetering van het dierenwelzijn samen met andere partijen hoog op de agenda heeft uh, weten te zetten. En dat was mijn vraag niet, hè, meneer Schrijver. Uh, wij hebben als uh, Eerste Kamer uh, een wat andere rol. Wij gaan ook vooral kijken, uh, ga je niet uh, bepaalde onduidelijkheden van de wetgeving zal verplaatsten naar de rechtszalen. En wij, wij vonden toch dat er te veel een beperking op grondrechten in zat. Hè? Bij grondrechten, waaronder vrijheid van godsdienst, maar ook rechten van minderheden. die komen aan de burger toe. Die beschermen de burger tegenover de staat. En dan behoort vrijheid de regel te zijn. en de beperking de uitzondering. Dus godsdienstvrijheid het... gaat voor nee. dierenleed? Nee, dat kunt u niet zeggen. En, nou, dat wordt een goede, wel goede, goede is, de kamer ik... met zoveel woorden. Nee, dat, dat heeft u niemand horen zeggen. We hebben een heel waardig debat gehad. Daar hebben alle partijen aan deelgenomen. We hebben gezegd, je moet dierenwelzijn afwegen... tegen het andere rechtsgoed van godsdienstvrijheid, godsdienstbeleving. Dat zat eigenlijk niet in het wetsvoorstel. Maar we hebben het langs een andere weg, een veel minder vergaande weg... toch binnengehaald. Misschien is dat nieuws nog niet binnengedrongen... maar ongeveer <lacht> om één uur vannacht hebben we bijna kamerbrede motie kunnen indienen. Ik heb er alle vertrouwen in dat die volgende week dinsdag wordt aangenomen. En hoe luidt die, die motie? Die, die motie is een beetje lang, dus ik zal het niet helemaal voorlezen, maar het komt erop neer dat we zowel het dier zijn, dierenwelzijn in de uh, rituele slacht, als ook in de industriële slacht... waar een 500 miljoen dieren per jaar in omgaan... sterk verbeteren. En we hebben van de staatssecretaris, het kwam allemaal laat... het kwam niet in de schriftelijke stukken naar voren... maar als een alternatief voor deze toch wat uh, ja, gebrekkige wetgeving... hebben we nu gezegd, uh, laten we een serie afspraken maken... kwaliteitseisen gaan stellen aan de opleiding van vervoerders... kwam dat van, van plekken af? Was dat wat plekken voorstelde? Nee, dat, heeft, uh, dat zijn zes partijen die dat hebben voorgesteld. Uh, waaronder de Partij van de Arbeid, uh, waaronder D66... Uh, waaronder het CDA ook, uh, waaronder de VVD. Mm -hmm. Die motie komt volgende week dinsdag in stemming. En het ziet er naar uit dat die... Uh, aangenomen wordt. Het ziet er ook naar uit dat uh, de staatssecretaris eigenlijk daar goed mee kan leven. Bereid is om, om misschien zelfs deze week, daarover al ook een brief aan de eerste dus en tweede kamer te sturen. er komen voorschriften waardoor het dierenleed wat mm, meer uit de boze is. Ja, ja er komt een Maar er blijft beter nog altijd toezicht. dierenleed bestaan. Nou, slachten kan natuurlijk nooit zonder dierenleed... maar je moet het zoveel mogelijk proberen terug te dringen. En de grote winst van het debat in de Eerste Kamer is... dat we nu een methode hebben gevonden... om niet alleen die betrekkelijk kleine rituele slacht aan te pakken... maar ook de industriële slacht. En er komt dus meer toezicht. Uh, onder andere bijvoorbeeld altijd een aanwezigheid van een, van een dierenarts. We willen veel hogere kwaliteitseisen stellen... aan de opleiding van slachters, van vervoerders... En maar dan blijft toch wat... nog dat onverdoofd slachter, hè? Ja, voor maar een deel wel. ongelooflijk veel pijn hebben in die paar ja, seconden maar voor die... ze doodgaan. Ja, we, ik denk ook dat het er naartoe gaat dat hele zware runderen niet uh, onverdoofd uh, geslacht mogen worden. Aan de andere kant hebben we het ook over kippen, over pluimveeën, dus... Het was ook al een gebrek in het wetsontwerp... dat alle dieren over één kam geschoren zouden worden. Als je ziet hoe de koosjere slacht, de halal van kippen verloopt... dan zou je eigenlijk wensen dat dat zo in de industriële slacht ook toegepast wordt. En dat wil je ook nu gelijk gaan trekken een beetje? Nou, we willen proberen het dierenwelzijn zoveel mogelijk voor op te zetten in die slachtmethode. En dat wil helemaal niet zeggen, dat kon ook niet bewezen worden, dat verdoofde industriële slacht altijd zonder meer veel beter is dan onverdoofde slacht. Maar zou de PvdA-fractie ook in de Eerste Kamer niet gewoon voor een algemeen verbod hoort te zijn op dat onverdoofde slacht? Nee, dat vind ik niet. Uh, zoals ik net zei, je kan bij bepaalde diersoorten... niet zonder meer vaststellen... Uh, dat de normale, reguliere, industriële slacht... Uh, die, dierenwelzijn beter behartigd... dan, uh, dan de rituele slacht. Nou, daar zijn wetenschappelijke bewijzen voor... hoor ik, Marianne Tieme van uh, de Partij van de Dieren. Ja, maar daar deed ze iets weren. te gemakkelijk over. Kijk, ze, ze Zij doet daar gemakkelijk over. Zij wij, komt met als zet... rapporten. In ja, maar er waren ook andere aangijken. rapporten... Maar ik denk dat iedereen kan begrijpen dat er een groot verschil is... tussen aan de ene kant pluimvee, kippen, uh, konijnen... Aan, en aan de andere kant uh, zware runderen. Die zijn wat groter, uh, dus die hebben meer leed. Die hebben veel meer leed. En die zitten lichamelijk ook heel anders in elkaar. En ik dus vind die dat... kleintjes mag je aanpakken. Ik vind dat, uh, dat zij ontzettend veel goed werk heeft uh, gedaan. Die krediet wilden we er helemaal geven. Maar wij hebben nu als Eerste Kamer. Het is ook ons, onze taak om te kijken hoe je toch langs een, langs een andere weg. Een juridisch meer solide weg. Eigenlijk hetzelfde kan bereiken. En ik vond het heel verheugend dat daar een zo grote overeenstemming uh, bij, althans een. Naar het zich laat aanzien grote meerderheid uh, over aan het ontstaan is. En wanneer is dit plan tussen die zes partijen bekokstoofd? Dat is uh, in de loop van de afgelopen dagen uh, gekomen als staat uh, dit als was toch van bekend de Was Arbeid... dat voordat u het debat inging? Nee, was niet bekend. Nee, nee bij ons en, niet, en, maar en, bij en, u wel. Nee, ook niet. Nee. U we zegt hebben... dat het de afgelopen dagen is bekokstoofd? Nou, we hebben gesproken. We hebben verschillende scenario's. U moet er rekening mee houden dat we geen toezeggingen van de staatssecretaris uh, hadden losgekregen. Of we hadden ook ermee rekening kunnen houden dat mevrouw Thieme op een aantal punten van onze bezwaren... met name die omgekeerde bewijs dat dit had u dus achter de hand. Nee, we hebben het echt gistermiddag. Eh, u zegt het de afgelopen dagen. Hebben we erover nagedacht uiteraard. We hebben ons goed voorbereid. Maar de Partij van de Arbeid heeft pas gisteravond haar stemgedrag eh, bepaald. En we hebben eh, dat is toch ook wel heel belangrijk. We waren unaniem. Hè? We vonden allemaal dat nu we dit hebben kunnen binnenhalen. Dat we de doeleinden van, eh, van die achter het wetsontwerp liggen delen. Het is een win-win situatie, eigenlijk ook voor mevrouw dat Tienen aan. Behalve dan met die, die kleine dieren. Nou... De, de, ik, weet niet, uh, ik, ik ben geen deskundige op dat terrein. Ik ben geen dierenarts. Hè. Maar ik denk dat het een beetje te gemakkelijk is om alle dieren over één kam te scheren. En die vreselijke industriële slacht met tientallen miljoenen kippen... die, die uh, met elektroshock omgebracht worden, waar, waar ontzettend veel ook soms, soms misgaat... Dus die moeten straks niet ook overtuigd. allemaal met het mes uh, van het leven worden beroofd? Nou, uh, ik, ik ben geen deskundige op het terrein van Ik ben van, heel benieuwd uh, van hoe van dat, dat er gaat uit. Zien dan deze aanscherping die u in de Eerste Kamer wilt Ja, Het goede is dat we kwaliteitseisen daarover gaan uh, formuleren. En misschien, als u zich daarin wilt verdiepen, dan is het heel erg goed om, net zoals wij dat ook wel eens hebben gedaan, eens een bezoek aan slachthuizen te brengen. Dat kan ook een nou, interessante radiorapportage opleveren. Meneer ja, schrijver, dat heb ik heus wel eens gedaan in mijn leven hoor. Goed. Ik, ik vond het gruwelijk. <laughs> ja, ik ook. <laughs> Dank u wel, Nico Schrijver. Ja. Geen deskundige, maar wel woordvoerder van de PvdA in de Eerste Kamer. Ja, de Gids. Kijk eens goed naar het trottoir in elk stadscentrum... en je ziet overal van die donkergrijze stippen. Dat is Kaugem. Zoveel Kaugem dat de Stichting Nederland Schoon er een speciale actie aan wijdt. Anita van der Huls, jij ging de straat op, jij ging kijken. En spuug jij dat wel eens uit, kauwgom? Nou, ik eet eigenlijk niet zoveel kauwgom meer. En ik spuug het nooit uit. Vroeger ook niet? Vroeger ook niet, want toen, ik weet niet of je dat nog herinnert... toen had je een heel ander soort kauwgom. Benbits is helemaal uit de markt gedrukt. Uh, en daar zat, om elk steentje zat een papiertje. Dus dan kon je heel makkelijk dat papiertje bewaren... en daar je kauwgompje in doen. Oh ja. Maar peuken daarentegen. Hè? En op straat roken en dan uittrappen. Dat doe je wel? Dat, dat deed ik wel. En dat is nee. natuurlijk net zo erg. Maar je bent nu van het roken af? Ik ben van het roken af, dus ik ben nu helemaal schoon. En wat probeert Nederland schoon nou aan dat kauwgomprobleem te gaan doen dan? Nou, ze proberen dat op veel uh, verschillende vlakken. Als het alleen nog al gaat om wat ik net zeg, hè, de verpakking. Uh, ze proberen met fabrikanten een, een, een, een, een luxe, een soort hippe verpakking uh, te ontwikkelen... waar je je uitgekoude stukje kauwgom ook weer in terug kan stoppen. Uh, ze zijn ook bezig... Uh, met een heel andere tak van sport met grote schoonmaakwagens... die uh, beter en sneller stadscentra schoon kunnen maken... waar de meeste winst te behalen valt. Dat is toch gewoon, uh, om het bij jongeren er heel erg goed in te wrijven... dat je kauwgom gewoon niet weg moet gooien. Rotterdam van Oldebarneveldstraat. Twee meisjes. Eten jullie wel eens kauwgom? ja. En als je je kauwgom niet meer lekker vindt en je loopt op straat, wat doe je dan? <lacht> nou, nou. Waarom moet je lachen? Dan spuug ik het meestal uit. Dan spuug je het meestal uit. En denk je er dan bij na? Denk je dan, nou dit mag eigenlijk niet of... Uh, oh, je spuugt het gewoon uit. Het spuugt gewoon uit. Hier een paar stoere jongens. Eten jullie wel eens kauwgom? Of op kauwgom kouwen, Ja. En als je op straat loopt en je wil van je kauwgom af, wat doe je dan? gooi ik hem op de grond. Je doet het zonder nadenken? Ik doe het zonder nadenken. Kors van der Wolf, u bent van Stichting Nederlands Schoon. Mensen voelen het helemaal niet als een, als een vergrijp. Ze voelen helemaal niet dat het niet mag. Ze doen het zonder nadenken, uitspugen. Ja, dat, dat is heel, heel interessant om vast te stellen. Eh, als je een, een, een patatbakje op straat gooit, dan weet je wel dat je iets verkeerd doet. Dat is, dat is geen discussie meer. Of een blikje. Of een blikje, of een, of een milkshake beter, of, of veel meer in. Hè. De, de grotere dingen, daarvan weet iedereen wel dat hoort niet. Maar wat opmerkelijk is, is dat het, het wegpieken van een sigarettenpeuk of het uitspugen van kauwgom, daar voelen, voelen de meeste mensen zich eigenlijk helemaal niet bezwaard bij. Sterker nog, ze hebben helemaal niet door dat dat ook, eh, laten we zeggen, een stukje zwerverval is wat, wat je daarmee veroorzaakt. Dat je gewoon vuilnis op straat gooit. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Je gooit, je gooit uh, troep op straat. Uh, helemaal juist. Kauwgom blijft lang op straat liggen. Ja, kauwgom uh, gemiddeld zo'n 25 jaar. sigarettenpeuken uh, minimaal uh, drie jaar, uh, soms ook veel langer. Uh, en, en van sigrettenpeuken is ook nog bekend dat er ook een heleboel vervelende stoffen in, in dat filter zitten... wat je liever ook niet in je riolering hebt zitten. Gaan we hier de hoek om en dan komen we in het winkelgedeelte uh, van de lijnbaan op weg naar Binnenwegplein... Hier zie je een merk, met minder uh, kauwgom. Een man van de Rotet, de reinigingsdienst van Rotterdam. U bent bezig kauwgom te verwijderen? Ja, met stomwater met een beetje zeep erin. U doet het dus met de hand? Nee, met die machine. Met de machine, <laughs> natuurlijk met de machine. Maar u moet het wel echt kouwgomtje per kouwgomtje doen? Juist, juist, juist. Dat is veel. En gooit u zelf wel eens een kauwgompje weg? Nee, nooit, nooit, natuurlijk. <laughs> Peter Schillemans, u bent afdelingshoofd bij de Roteb. Kauwgompje per kauwgompje verwijderen, dat is wel een hoop werk. Ja, dat is inderdaad een hoop werk, dat is handmatig werk. Desalniettemin uh, heeft het wel resultaat. Iets wat schoon is, dat blijft vaker schoon. Dat, dat, dat is visueel gewoon zo. Maar daarnaast zien de mensen ook hoe arbeidsintensief het werk is om kauwgom te verwijderen. En dat zet mensen ook aan denken. Een, een gebiedje van iets van 10 vierkante meter. Hoe lang ben je daarmee bezig? Nou, ze doen ongeveer 40 vierkante meter per dag. En dat is dan bij een gemiddelde vervuiling. Zoals hier op het Binnenwegplein, daar heb je bijna geen vervuiling. Dat doen ze toch 60 tot 70 vierkante meter per dag. Dus dan praat je over een 10 vierkante meter in een uurtje, anderhalf uurtje, schoon. Dus hier op, op dit plein, daar is iemand fulltime eigenlijk bezig met het verwijderen van kauwkampen. Ja, dus zo kun je het eigenlijk wel zien. We hebben niet alleen dit plein, we hebben nog uh, negen andere straten en drie andere pleinen in Honderhout. Nou, gemiddeld hebben wij toch, uh, toch zes medewerkers daarop staan met, uh, met gemiddeld drie tot vier machines per dag. Ja. Kort van der Wolf van Nederland schoon, is er niet een betere methode om dat te doen? Om ja, te beginnen is dit natuurlijk een uh, fantastisch uh, uh, initiatief, omdat je ziet dat het werkt en uh, dat die hem ook daadwerkelijk verdwijnt. Maar je hebt gelijk, het is natuurlijk wel heel arbeidsintensief. En uh, er bestaat een machine om kauwgom te verwijderen, maar dat is een hele kostbare machine die ook, uh, ja, ook nog wat nadelen heeft. Die zit je ook niet zomaar in tussen het winkelend uh, publiek. Om die reden zijn wij een goed half jaar geleden met een uh, fabrikant van veegmachines in gesprek gegaan. En er uh, wordt op dit moment hard gewerkt aan een machine die wel uh, kauwgom kan verwijderen. Door een slimme combinatie van nieuwe technieken, uh, extreem uh, warm stoom bijvoorbeeld, uh, wordt het kauwgom in één keer verwijderd, opgeborsteld en ook opgezogen. Um, misschien is het nog niet klaar, maar we verwachten wel dat het binnen enkele maanden wel het uh, geval zal zijn. Nou, dat is in ieder geval een goede stap in de richting. Maar om te beginnen is het natuurlijk eigenlijk zo, mensen moeten het gewoon niet weggooien. Ja, daar, daar zeg je natuurlijk uh, iets, iets wat, wat zo waar is als een koe. Uh, we zijn recent begonnen met een campagne die zich uh, heel specifiek richt op jongeren die kauwgom eten. We richten ons daarbij op scholieren, op middelbare scholen en dergelijke. De campagne heet uh, Use Your Gum heeft als doel om, om de jongeren opmerkzaam te maken op de effecten van kauwgum als je het weggooit. En Het komt er eigenlijk op neer dat je je kaugumpjes, het is heel ludiek, je kunt je kaugumpje in een boemerangkaartje stoppen. Dat kun je dan ons opsturen en wij gaan er een expositie mee maken. Dus een expositie met al die kaartjes waar die kauwgum in zit en al die kunstwerkjes eigenlijk. Want dat is de bedoeling, dat het leuke kunstwerkjes worden. Dat, dat, dat brengt natuurlijk wel het spek op gang. He, gebruik je kauwgum, use your gum op een manier die, die beter is dan het op de straat te gooien. Door de korst van de Wolf van Stichting Nederland Schoon. De tentoonstelling van de actie Use Gum. Met alle toegestuurde Kouhom-kunstwerken staat komend weekende op Centraal Station Amersfoort. De Gids built on a cobweb of canals and home to some of Europe's most beautiful architecture. Amsterdam is one of the most picturesque cities in the world. Nothing beats spending a day enjoying the city's waterways or soaking up culture in one of its world-class museums. In dit toeristenfilmpje van Hostelworld wordt Amsterdam gepromoot als een van de meest pittoreske Europese steden met grachten en met topmusea. En diezelfde kritiekloze, juichende toon hebben de stadsbeschrijvingen uit de 17e eeuw over de steden in Holland. Die verschenen toen aan de lopende band. Waarom die hoos aan prestigieuze dure boeken over de eigen stad? Dat vraag ik aan Eddie Verbaan... die morgen op dit onderwerp promoveerde aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen, meneer Verbaan. Goedemorgen. Kun je die dikke boeken met beschrijvingen van één stad... vergelijken met de reisgidsen van nu over een stad? Tot op zekere hoogte wel, want ze behandelen grotendeels dezelfde onderwerpen. Maar in reisgidsen. Zie je dat, uh, dat er heel veel praktische informatie en praktische tips worden gegeven aan de bezoekers van de stad? Zoals waar kun je overnachten, waar kun je goed eten. En juist die informatie ontbreekt in de stadsbeschrijving uit de 17e eeuw. Ik heb die boeken nooit in de handen gehad. U wel? Hoe dik ja. zijn ze? Uh, die zijn vrij dik. Dat zijn twee, drie, 400 bladzijden, soms wel dikker. Het um, zijn dus vrij dikke boeken. zijn ook vrij groot formaat en met veel plaatjes erin. Dus het waren ook hele dure boeken, want het was heel duur om die plaatjes te maken. Um, je ja, zou kunnen zeggen glossies. Um, um, ja, het waren prestigieuze boeken, zeker. Ja. En ook hele dure boeken dus, ja. En da daar stonden dan alle beschrijvingen in van de steden? Bijvoorbeeld ook uh, waar je kon logeren? Nee, dat was een stond... echte reisgids van tegenwoordig, de Lolly Planet om ons <laughs> dat te noemen? Nee, dat stond er dus juist niet in. Uh, die stadsbeschrijvingen waren eigenlijk meer gericht op de mensen die in de stad zelf woonden... en niet zozeer op de toeristen. Dus wat je ziet in die stadsbeschrijvingen is een hele uitgebreide geschiedenis van de stad. Met, met alle bronnen erbij uh, waarop die geschiedenis gebaseerd was. Er uh, waren beschrijvingen van... Uh, van de gebouwen die je, die je er kon zien en hoe die gebouwen eruit zagen. en wat de geschiedenis van die gebouwen was. Er waren beschrijvingen van de bejaardenhuizen, de weeshuizen... dat soort dingen van het stadhuis. En ook een hele uitgebreide sectie over de manier... waarop het stadsbestuur functioneerde. deed natuurlijk daar wat aan dan? Uh, dat waren dus vooral de mensen die in de stad zelf wonen. En denk ik vooral de mensen die functies hadden in het stadsbestuur... of die dicht bij dat stadsbestuur zaten. Waren het geschenken of werd het ook gelezen? Um, ik neem aan dat die boeken ook echt werden gelezen. Ja. Um, en het was een beetje te duur om het als een cadeautje weg te geven, denk ik. Was het een bevestiging van het eigen bestaan? Het was zeker een bevestiging van het eigen bestaan. Want in de 17e eeuw zie je dat die Hollandse steden... want we hebben het vooral over de provincie Holland... en niet over Nederland in het geheel. Die stadsbescherming is echt een Hollands verschijnsel. Um, die Hollandse steden gingen een, gingen een enorme bloei in de 17e eeuw. Niet alleen in het aantal inwoners. He, Amsterdam verviervoudigde in de loop van de 17e eeuw. Maar ook was er, werd er enorm veel gebouwd. De steden moesten worden vergroot om al die inwoners een plaatsje te kunnen geven. Holland werd rijk. Holland werd enorm rijk. kwamen ja. mensen op af, de goudzoekers. Ja, inderdaad. Hmm. En, en bovendien kregen die steden ook een nieuwe politieke macht... die ze nooit van tevoren hadden gehad. Want als je kijkt naar het bestuur van... Holland, uh, dan werd dat gevormd door 18 steden. en er was ook nog een stem voor de adels. Die steden hadden een belangrijke politieke macht. en die moesten op de een of andere manier worden gerechtvaardigd. En ging en dat, dat gebeuren? Wordt die boek... gepeupel in die steden? Of uh, kwamen die niet aan bod in de gidsen? Uh, die komen niet aan bod. Die Totaal zie je niet terug. Nee, nee, die worden verzwegen als het ware. Ja. En was het ook een soort rivaliteit? Uh, de, de ene. Plaats had een stadsgist, dus moesten anderen ook zo'n zo stadsbeschrijving hebben? Ja, er was zeker sprake van een, een grote rivaliteit. Je ziet dat de eerste stadsbeschrijvingen worden geschreven voor de grootste steden van de provincie, Amsterdam en Leiden. En daarna volgen de rivalen zoals Haarlem en dergelijke. En de andere steden kregen eigenlijk geen stadsbeschrijving, zoals Rotterdam. Het duurde heel lang voordat Rotterdam een stadsbeschrijving kreeg. En dat stadsbestuur vond het ook wel een probleem. Dus ze vroegen op een gegeven moment, dat was geloof ik in 1660 aan een arts, Nicolaas Sass, die daar woonde... van wil je niet een stadsbeschrijving voor ons maken? Uh, we geven je dit geldbedrag daarvoor. Nicolaas Sass zei nee, dat is mij veel te duur. Het stadbestuur wilde een nieuw bedrag, een nieuw honorarium afspreken... maar ondertussen was Nicolaas Sass overleden... en landen het hele project uh, in de ijskast. Toen al no ons in Rotterdam, hè? Maar was de ja. rivaliteit dus tussen bepaalde steden? Ja, zeker, ja. ja. Maar... tussen Amsterdam en Haarlem bijvoorbeeld... of tussen Den Haag en Delft was zeker een grote rivaliteit. Ja, die, die rivaliteit tussen Amsterdam en Haarlem bijvoorbeeld... waar bestond die uit? Uh, um, afgunst vooral, ja. <laughs> Die rivaliteit was toch vooral gebaseerd op, op, op economische gronden. Dus, um, Amsterdam groeide sneller dan Haag. Ja, was precies. Het dat? Ja, dat, dat, dat is inderdaad het geval. En over Den Haag, bestaat dan ook zo'n prachtige 17e-eeuwse stadsbeschrijving? Um, nee, over Den Haag is geen 17e-eeuwse stadsbeschrijving. En een reden daarvoor is dat Den Haag niet als stad werd gezien. Uh, dus Den Haag heeft nooit stadsrechten gekregen. Den Haag heeft ook nooit stadswallen gehad. Dat zijn toch de twee belangrijkste kenmerken van een stad. Terwijl Den Haag eigenlijk wel een stedelijk karakter had. Je kunt zien dat Den Haag was een dichtbevolkte stad. Uh, dicht bebouwd. Uh, de mensen gedroegen zich er als stedelingen. Maar toch was het niet een officiële stad. En zonder stadswallen kun je natuurlijk gewoon binnenmarcheren. Dat kan, ja. Geen probleem. Met vijandelijke troepen. Ja. Um. Die oplage was natuurlijk niet al te groot. Uh, een stuk of twee, driehonderd geloof ik, zei je net. In die werken werd ook veel aandacht besteed aan de oorsprong van de stad. Ja. Was daar altijd wel zoveel over bekend uh, Nee, er was eigenlijk niets over bekend. Dus het was puur giswerk. Tegenwoordig weten we ook heel weinig over de oorsprong van steden. Maar vroeger was het nog veel erger. Omdat... Werd die wel beschreven? Die, die stads... werd wel beschreven, maar men ging dan vooral uit op de gegevens die men had. En dat was de naam van de stad. En dan ging je dus allerlei... Uh, stichtingsmythes verzinnen over hoe de stad zou kunnen zijn ontstaan aan het einde van de stadsnaam. Ja, dat werd verzonnen. Dat waren verzinsels. Um, bijvoorbeeld, Haarlem is een stad die zou zijn gesticht uh, in, een, in een ver verleden door een reus die uit Engeland was komen overvaren. Een zijn stok. Aardig, <laughs> <Ja. juf. laughs> en die had zijn stok in de grond geplant en gezegd: Hier bouw ik mijn stad. Uh, en dat is Heer Lem's stad. Vandaar Haarlem. Die man heette Lem. Zogenaam. En die man heette Lem, ja. Ja. En voor Leiden bijvoorbeeld was er een ander uh, verhaal. Uh, want uh, Holland, dat, dat, dat was een groot bos uh, vol met wilde dieren en rovers. Het wilde woud zonder genade. Uh, en als een reiziger van de ene kant van het bos, Vlaardingen, naar de andere kant wilde, Utrecht, dan was het een groot gevaar. Dus in het midden van het bos hadden ze een burg gebouwd die de reizigers leidde van Vlaardingen naar Utrecht. Utrecht En vandaar de naam Leiden. En stond er dan ook een burg? Ja, er staat een burg in Leiden. Ja. En was dat de burg die aan Leiden gekoppeld is? Uh, ja, dat is natuurlijk niet waar, dat verhaal. Maar, ja. Totaal niet waar? Nee, totaal niet waar. Want nee. uh, in, de, in de omgeving was er misschien een burg... waardoor ze dachten... Hey, hey, we, we plakken het ene verhaal aan het andere verhaal. Um, nee, de, de, de, dat verhaal was verzonnen in de middeleeuwen. Um, en uh, werd gekoppeld aan een bestaand gebouw in de stad, de Burgt. Um, Oké, okay. de reisgidsen zoals wij die kennen, die, die bestonden toen dus nog niet. Waren er wel een reisverhalen? Uh, er waren wel reisverhalen, er waren ook wel reisgidsen. Maar, Top, dus geen, jawel, maar niet reisgidsen voor steden, Want, althans niet voor de Hollandse steden. Die worden pas veel later uh, uh, geschreven. Maar er waren dus wel reisverslagen waarin uh, men uh, vertelde over wat men had gedaan op reis. Ja. En, en wie schreven de, de, de mensen die op reis gingen? Waar? Dat waren de, de notabelen zeker? Ja, dat waren de rijke luiszoontjes die uh, ter afronding van hun opvoeding, nadat ze een universit universitaire studie hadden afgerond, op reis gingen door Europa, door Frankrijk en Italië vooral, um, en, uh, om... Ja, een soort van overgangsriet hè, om man te worden... en daarna belangrijke functies in het, uh, in het eigen land te kunnen Terug naar die doen. dikke, dure boeken. Uh, daar stonden alleen mannen in. Vrouwen telden nog niet mee in die tijd zeker? Uh, nee. Is <laughs> dus dat, dat is een dan... simpel antwoord? Ja, dat is een heel simpel antwoord. Ja, het, het, het, in de boeken komen heel weinig vrouwen voor, ja, vrees ik. Ja. Ja. En dat zijn alleen ook foto's of portretten van mannen die je dan... Ja, foto's. Portretten van mannen die je dan ziet? Ik ben goed bezig. ja. <laughs> Um, ja, zeker want een belangrijk onderdeel van die stadsbeschrijving... was het noemen van de beroemde mannen die in de stad waren geboren. En vaak waren daar dan ook portretten van afgebeeld. Ja. Dus daar gingen ook schilders uh, speciaal voor werken? Um, ja, graveurs die maakten daar speciale portretten van vaak ook weer verzonnen, omdat men niet wist hoe die mensen eruit hadden gezien. En dat waren enkele en alleen maar positieve verhalen over die stad. Er bestonden geen negatieve verhalen over de Hollandse steden destijds? Uh, die vind je niet terug in de stadsbeschrijvingen. Die waren toch vooral heel positieve uh, boeken. Uh, maar er zijn wel gedichten, bijvoorbeeld met uh, lofzangen op het landleven, het simpele boerenleven, waarin uh, op een negatieve wijze over de stad werd gesproken. Ja. Zou u graag in die tijd ge geleefd hebben? Nee. Nou ja, ik, ik zou graag terug willen gaan, om te kijken hoe het allemaal uh, was geweest. Maar ik ik geloof niet dat ik graag in die tijd zou willen leven. Nee, het... Waarom niet? Omdat ze zich niet wasten? Uh, omdat ze zich niet wasten. Omdat alle viezigheid gewoon in de grachten terechtkwam. Omdat de industrie gewoon in de stad gevestigd was. En alle afvalstoffen we daar werden geloosd. Het moet enorm hebben gestonken. Uh, enorm lawaai zijn geweest. Het uh, verschil tussen arm en rijk was ook heel groot. De kans dus dat je een echt een prettig leven hebt... is eigenlijk vrij klein in de 17e eeuw, volgens mij. Mag ik u danken, Eddie Verbaan. Docent Nederlandistiek aan de University of Nottingham. Dat is wat, helemaal in Engeland. Ja. Leren <laughs> ze er echt Nederlands? Daar leren ze dus echt Nederlands. Ik hoop dat ik ze dat goed leer, ja. Uh, en ja. Ja, yeah, yes. Yes. <laughs> uh, yes. Oh, hoeveel studenten heeft u twee? Nee, ik heb er ongeveer 40, 45. Echt waar? Die, ja, dat is echt waar. Dat zijn meestal bijvakstudenten. Uh, we hebben ook wel een aantal hoofdvakstudenten, 20 of zo. Um, en die, die zijn allemaal heel gemotiveerd om het Nederlands te leren. Ja. Ze vinden Nederland een geweldig land. De heer Verbaan promoveert morgen aan de Universiteit Leiden... met het proefschrift De Woonplaats van de Faam. Ik mag u daarbij veel succes toewensen. Tot 12 uur nog. De Iraakse premier al-Maliki wil van de ruim 3000 Iraanse vluchtelingen af in kamp Ashraf. Waarom eigenlijk? Nou, dat weet de wereld ontvangen. En wist u dat Nederland bekend staat om zijn ensemblecultuur? U hoort zo wat dat is. Na het nieuws met Jan van de Putten. Radio 1 Het NOS-journaal.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 De man die gisteren een bloedbad aanrichtte op de kerstmarkt in Luik... had voor zijn daad een vrouw vermoord. Haar lichaam werd gevonden in een loods waar de dader een wietplantage had. Het oude Tiafstadion in Heerenveen, Schaatsstadion, moet tegen de vlakte. Speciale stuurgroep adviseert een nieuw stadion te bouwen bij het voetbalstadion. Een nieuwbouw kost tientallen miljoenen. En ongeveer 80% van niet gekweekte vis die supermarkten verkopen is duurzaam. De supermarkten hadden als doelstelling om voor het eind van het jaar alleen nog maar duurzame wilde vis te verkopen. Maar dat is alleen Albert Heijn, Co op en Hoogvliet gelukt. Dat zijn de hoogpunten van het nieuws. De gids.fm, de wereldontvanger. 60 kilometer boven Baghdad ligt kamp Ashraf. Willem Frank de Noot gaat erover vertellen. In Irak dus. Ja, want in dat kamp, uh, daar wonen al sinds de jaren 80 wonen daar, uh, duizenden dissidenten Iraniërs. Maar niet lang meer, want als het aan de Iraakse premier Nouri al-Maliki ligt... dan wordt dat kamp uh, eind deze maand al opgeheven, helemaal gesloten. En de reden daarvoor is dat de bewoners, he, dus die Iraanse uh, dissidenten... die zouden gevaar zijn voor de veiligheid van Irak. Waarom dan? Nou, het is een kamp uh, dat wordt bevolkt door de Mujahedin et kalk Dat is een gewonekamp. Uh, Gewapende groep, die deed in eerste instantie mee uh, met de islamitische revolutie in Iran. Maar later keerden ze zich tegen de ayatollahs. Uh, ze werden een bondgenoot ook van, uh, van Saddam Hussein uh, in die gewapende strijd. En ze werden uiteindelijk uh, opgenomen door Saddam Hussein in Irak in dat kamp. Ashraf. Nou, uh, dat was in 1986 uh, dat ze daar terecht uh, kwamen. En toen de Amerikanen in 2003 binnenvielen en Irak bezetten... lieten liet zij die, die strijders hun wapens inleveren. Ja. En in ruil daarvoor kregen die Mujahideen el-Kalk de status van beschermd persoon. Maar intussen stond die Mujahideen el-Kalk ook op de Amerikaanse lijst met terreurorganisaties. Nou, dus al ik heb wel een punt dat hij van het kamp af wil... als je spreekt over een terreurorganisatie. Ja, nou, uh, het valt nog te bezien of ze ook echt een terreurorganisatie zijn. Dat is niet helemaal duidelijk waarom de Mujarine El Kalk... ooit op die terreurlijst zijn geplaatst. En dat zegt de Amerikaanse generaal David Phillips. Hij was ooit verantwoordelijk voor de veiligheid in kamp Ashraf. I tried very hard to get information as to why are they that type of organization. I was never able to substantiate any of those allegations. Ja, de Amerikaanse generaal Phillips die zegt dat hij geprobeerd heeft... om erachter te komen uh, ja, waarom die Mujerina al-Kalk op die, uh, die lijst werd geplaatst... waarom ze terroristen worden genoemd. Maar volgens hem konden al die beweringen nooit worden gestaafd. En waarom zou dan de Iraakse premier Al-Maliki wel van dat kamp af willen? Nou, het, het is geen geheim dat Iran op allerlei uh, manieren... Uh, openlijk en in het geheim probeert om invloed uit te oefenen... op de gang van zaken in, in, in Irak. Ja, en kamp Ashraf met die, uh, die uh, duizenden dissidenten die daar wonen... Nou, dat is al 25 jaar lang een doorn in Het oog uh, van Teheran. En uh, vorige week zei uh, de Iraanse premier Al-Maliki ook heel openlijk dat hij verwacht dat Iran, hè, als het kamp eenmaal gesloten is, geen reden meer heeft om zich te bemoeien met de interne aangelegenheden. En van als je dat dan zo vast van plan is, wat gebeurt er dan met die dissidenten die hier wonen? Uh, nou, Al-Maliki die wil dat, uh, dat die Iraniërs, die dissidenten-Iraniërs, in andere landen worden opgevangen uh, en die, daar is hij naar op zoek, hè, naar dat soort uh, opvanglanden, zeg maar. Uh, en de Verenigde Naties die helpen hem daarbij, uh, maar die zijn volgens mij nog niet gevonden. En uh, nou, tot die tijd hè, uh, worden die uh, Iraniërs dan opgevangen... in andere delen van, uh, van Irak. Maar die dissidenten die vertrouwden Iraakse premier voor geen meter. En zij vrezen dat ze vermoord zullen worden... als kamp Ashraf, kamp Ashraf wordt opgeheven en als ze moeten verhuizen. En daarbij wijzen ze naar een incident in april... toen Iraakse troepen het kamp binnenvielen. <truimert> early friday a deadly confrontation between iraqi forces and the iranians who live there the iraqi government is doing the bidding of tehran and wants to massacre these iranians for a thorn in the mullah's side nou, dat was een fragment van CNN. Ze zonden in april amateurbeelden uit van die inval. Nou, daarop zie je schietende Iraakse militairen. Een, een leger jeep die over iemand heen rijdt. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn, uh, zijn in april in dat kamp 35 mensen om het leven gekomen. Uh, 350 gewonden gevallen. Een bloedbad dat werd aangericht in de opdracht van Teheran. Dat zeggen de dissidenten, maar dat ontkent de Iraakse regering dan weer ten stelligste. Nou, zijn de Amerikanen bezig met het terugtrekken van hun laatste troepen in Irak? Houden ze zich hier nog? Een beetje mee bezig met de vluchtelingenkamp? Uh, ja, minister Clinton van uh, Buitenlandse Zaken die onderzoek momenteel of de Mujahideen El-Kalk nog wel thuis hoort op die terreurlijst. En Iraanse dissidenten in Amerika die zijn een, een stevige politieke lobby gestart om die Mujahideen uh, van de lijst uh, af te krijgen. En ze willen dat de Amerikanen hun best doen om de bewoners van kamp Ashraf te beschermen. Hè. ze hebben hun lobby extra opgevoerd. En dat heeft te maken met, met het bezoek van premier Al-Maliki uh, deze week aan Amerika. Die is daar op bezoek. Er, uh, Carl Levine, de voorzitter van de Senaatscommissie voor Defensie, die zit in elk geval bovenop deze zaak. The administration needs to remain vigilant that the government of Iraq lives up to its commitments to provide for the safety of the Camp Ashraf residents until a resolution of their status can be reached. Ja, senator Levine die roept de regering Obama op om erop toe te zien... dat de Iraakse regering zorgt voor de veiligheid van de bewoners van kamp Ashraf. Nou, en ondertussen is uh, Al Maliki nog steeds van plan om dat kamp eind dit jaar uh, te sluiten. Dat is over twee en een halve week. Ja. Maar ja, die bewoners die zijn helemaal niet van plan om te vertrekken. En het is dus nog heel onzeker of dit conflict vreedzaam zal worden opgelost. Willem van den hartelijk dank. VARA, Radio 1, de gids.fm, Superman. Hans Hogewerf stuurde Superman een mail over zijn zeer slechtziende zus... 81 jaar, die erg afhankelijk is van de telefoon. Ze dacht al acht maanden lang goedkoop te bellen via Tele2. Maar ze ontvangt torenhoge rekeningen van KPM. En Tele2 had nog wel gezegd dat alles in orde was. De familie krijgt het niet opgelost. Superman wel? Oh, Superman. Maar u zou mij toch even moeten helpen met de brieven... Want u kunt ze zelf niet lezen. Nee, ik kan het niet lezen wat de eerste brief is. TD 2 regelt alles voor ja, u. Nou. td 2 neemt automatisch uw huidige KPN-abonnement over. Precies, daar is het dus al fout. 22 februari ja. 2011, ja. alles in orde. Ja, dat dacht ik. Superman is aangekomen in Ruurlo, een kleine plaats in de buurt van... Ja, grotere plaatsen zijn er niet in de buurt. Een kleine plaats in de buurt van Zutphen. U heeft een klacht over uh, KPN of over Tele2? Nee, over Tele2. Ik heb van de KPN een uh, brief gekregen... dat ik voor 15 uh, april dit jaar... eventueel nog mijn abonnement kon wijzigen... van de KPN naar een andere. En toen heb ik dus dat meteen doorgegeven aan Tele2... dat ik abonnee wilde worden bij hun. En dat is dus uh, bevestigd. Ik kreeg in mei... Een uh, rekening van de KPN van 157 euro zoveel. Maar u... u was toch niet meer bij de KPN qua bellen? U nee, was toch bij Tele2. Ik zou dus bij Tele 2 ja. zijn. Dus ik had daar helemaal niet op gerekend op zo'n bedrag. Oh, ja. en... Wat dacht u toen? Wat ging je toen ja, door me heen? Toen dacht ik, nou ga ik weer bellen. Dus ik belde naar Tele 2. En toen is de ellende begonnen, toen heb ik bijna uh, om de 14 dagen zeker gebeld, soms om de week. En dan moet je het hele menu in toetsen. Allemaal een dubbeltje per minuut. Welkom bij de klantenservice van Tele2. Om u zo snel en goed mogelijk te helpen... vragen we u wat keuzes te maken. U kunt altijd een stap terug in het menu... door een 9 te toetsen. Op dit moment zijn al onze medewerkers in gesprek. Blijft u aan de lijn. De medewerker die nu het eerst vrijkomt... zal u zo spoedig mogelijk te woord staan. Wat was jouw probleem? Wat was je misgegaan? Dat weet ik niet. Wat was de verklaring van Tele2? Daar hadden ze geen verklaring voor. De een zei dit en de ander zei dat. Toen heb ik een keer iemand gehad en die zei... Ja, maar u hebt u tussentijds weer af laten schrijven. Ik zeg nou helemaal niet, mevrouw, want... Uh, ik krijg... kreeg nog zelf de schuld. Yes, ja. Welkom bij de klantenservice van Tele2. Een hele goede morgen. Goedemorgen. 0573... Ja. 02 De persoon waarmee u belt heeft tijdelijk geen bereik. De person you calling has lost their connection. Hallo, hallo, hallo. The... Ik heb ze allemaal aan de telefoon gehad. Echt? Maar dat schijnt niet zo te zijn, want er zitten er misschien wel honderd. Maar we weten heel veel aan de lijn. Vast. Heel veel. En ook allemaal is dat ze van niks weten? Ja. Wilt u deelnemen aan een kort klanttevredenheidsonderzoek... na afloop van uw gesprek met onze klantenservice? Toets 1 voor ja en toets 2 voor nee. Iemand van mijn vrienden had gezegd... je moet eens wat doorpakken en vragen naar de directie of zo. Dus ik zei, ik wil graag iemand van de directie spreken. Nou, dan bent u net aan het goede adres, zei die meneer. Een hele goede morgen, Tele 2. De rekeningen komen nog steeds binnen van de KPN, ook qua bellen. Oh, dat is heel vreemd. Ja, dan snap ik niet waarom KPN nog steeds uh, dan rekeningen stuurt. Er is natuurlijk ook met KPN gebeld. Ja. En KPN zegt uh, het wacht is op Tele 2. Oh, dat is heel pijn. Ik ga eens even iemand erbij halen. Ja. Mag ik u even in de wacht zetten? Heel graag. Oké. Wat is nou? Hoog of laag springt, het helpt niet. En dat heb ik dus gemerkt tot nu toe. Hoe vaak heeft u gebeld? Oh, tientallen keren. Echt lekker? Ja, echt. Ze kunnen het ook zien op hun computerscherm. Ik heb ook de KPN een paar keer gebeld. Om te kijken, is mijn abonnement nou overgeschreven? Eén keer kreeg ik een meneer aan de telefoon en die zei: uh, Ja, u hebt, bent hier geen abonnee. Nou, ik dacht, dan zit ik goed. Maar even goed, gingen de rekeningen door van de KPN. Maar toen heb ik weer gebeld en toen was ik toch nog abonnee. Oh, dus dat was een vergissing geweest. En zo ga je maar door. Je komt niet verder dan de telefonist. Goedemorgen, welkom bij KPN Klantenservice. Goedemorgen, KPN. Het gaat over een overstap drie kwart jaar geleden. Ja. Yep. Van KPN naar Tele 2. Ja. Yep. En Tele2 verwijst uh, naar KPN. Op oh, het zien, meneer. Het is nu al driekwart jaar zo dat er ook niet meer gebeld wordt via Tele2... zoals eerder wel het geval was. En nu alles via KPN loopt? Alles loopt via KPN. Oké, okay, wat we dan gaan doen in dit geval... is inderdaad de vastste telefonie opzeggen... en dan gaan ze wat verder voor hun orde maken. Well, you don't know me, but I know you. Goedemorgen, Tele2. Goedemorgen. Wat ging er net mis? Ik werd van de lijn gegooid. Ik had u niet aan de lijn. Ik weet niet waar u het over heeft. Ik, ik belde net met Tele2 en opeens uh, word ik van de lijn gegooid. Oké. Okay. En mag ik uw telefoon of klantnummer waar het over gaat? 0573. Oké. Okay. Het gaat om het overgaan van KPN naar Tele2. Er is ook een brief uh, over ontvangen. De persoon waarmee u belt heeft tijdelijk geen bereik. U kunt het zo dadelijk nogmaals proberen. De tweede keer, Tele2. Hallo? Is anybody home? Maar je wordt eigenlijk een beetje voorzichtig met bellen... omdat je denkt, ja, nou weet ik niet via wie ik bel... via die goedkope zogenaamde Tele2 of via de KPN. Welkom bij de klantenservice van Tele2. Welkom bij de klantenservice van Tele2. Op dit moment zijn al onze medewerkers in gesprek. Blijft u aan de lijn? Op dit moment is de wachttijd langer dan drie minuten. Ik ben u er tot twee keer toe zomaar van de lijn gegooid bij Tele2. Kunt u mij verklaren hoe dat komt? Nee, dat is heel veel natuurlijk. Ik kan het niet verklaren. Ik had u net doorverbonden... Uh, het gaat om een technisch probleem die u had uh, met... Uh, wat er hè? Kom zo bij. Hoor. Even kijken waarom het komt. Dan moet u eigenlijk doorverminderen. Yes. Kom zo bij, hoor. Alweer mis. Nou, uh, zo heeft Tele 2 ons in totaal vier keer van de lijn gegooid. Maar mevrouw Hogewerf heeft van Tele 2 al haar te veel betaalde geld teruggekregen. 175 euro. En ook nog een mooie bos bloemen. Excuses dus. Volg de gids.fm en abonneer je op de nieuwsbrief. Ontvang de hoogtepunten iedere werkdag in je mailbox. Surf naar de gids.fm en meld je aan. Door Botte Jellema, deze klanken. Wat, ja. wat is dat allemaal? Ik heb even een bloemlezing gemaakt. Um, van, uh, nou, je hoorde ensemblemuziek uh, van verschillende ensembles. Het laatste, dat getik wat je hoorde, dat was uh, de slagweggroep uh, Den Haag. Die op, uh, op planken aan het spelen zijn. Uh, Amsterdam Sinfoniette kwam voorbij. Amsterdam Kwartet, uh, Nederlands Kamerkoor en Il Compagnie. Dat was... Uh, en muziek wordt gemaakt door ensembles, dus dat zijn gezelschappen. Hoe groot zijn die meestal? Ja, dat, het verschilt een klein beetje, maar ze zijn in ieder geval kleiner dan grote orkesten. En dat uh, onderscheidt ze ook van, uh, uh, van, van de rest, van, van de klassieke muziek, van de opera, uh, al die, die nou ja, het, het orkesten, ja. dat, dat soort orkesten. Dus dan heb je het over uh, groepen van 5 tot 25 man ongeveer. En hebben die mensen in vaste dienst? Nee, dat is uh, ook een onderscheid. Zoals uh, bij, uh, bij die grote orkesten, daar bestaan cao's. Er zijn mensen in vaste dienst. Uh, daar lopen ook veel meer mensen op kantoor rond. Dat heb je bij die uh, ensembles juist niet. Dat is veel meer... Ja, zeg maar een rock'n'roll ingericht. Als een soort bandjes opereren die echt losvast. Dus die, die zijn niet in vaste dienst. En uh, kantoortjes bestaan meestal ook uit gewoon één tafel. Dus ze zijn afhankelijk van de kaartverkoop? Of mogelijk subsidies? En, en subsidies ook, ja. Ze worden wel door de, de overheid ondersteund. En dat is ook de reden dat ik, dat ik het nu eventjes naar boven haal. Want er wordt in het kader van de bezuiniging op kunst en cultuur... wordt er heel veel gesproken over die ensemblecultuur. Um, uh, daar wordt echt flink op gekort. Uh, de, de bedragen die genoemd worden... percentages zijn ongeveer 5%. 50%. Dus ja, de, de helft uh, aan, uh, aan subsidie gaat, daar, gaat er vanaf. En ze spelen dus zo te horen van alles en nog wat, hè? Ja, ze spelen heel veel. En als je dat dan een beetje, beetje induikt wat dat dan ongeveer is... Die, uh, nou ja, het cultuurdeel, dat is, daar zit dat vooral in. Het ensemble cultuur. En dat heeft te maken met het uitgebreide uh, netwerk aan ensembles... Wat, uh, wat Nederland kent. En dat is... Uh, Uniek in de wereld. En dat is een beetje ontstaan doordat uh, door in de jaren zeventig... hier uh, al mee begonnen werd door uh, Louis Andriessen. En die toen zijn orkest De Volharding oprichtte. En zijn muziek werd uh, onlangs weer gespeeld door het Kles ensemble. En Kles dat is dan een samentrekking van classic en jazz. En om een beetje inzicht te krijgen in wat voor soort muziek dat nou eigenlijk is... ben ik naar oprichter en trompetist Gerard Klein van het Kles ensemble gegaan. En ik vroeg hem waarom ze de muziek van Andriessen wilden uitvoeren. Ja, het is gewoon kwalitatief zo goed geschreven. En zo, uh, bij goede muziek is het zo, als je het vaker hoort, wordt het beter. En uh, dat is bij zijn muziek ook zo. Dat merk je natuurlijk enorm als je erin duikt... en met een ensemble daar weken aan gaat werken en concerten gaat doen. Is het kles ook typisch zo'n orkest... wat de muziek van Andries kan uitvoeren? Dat uh, is wel gebleken, ja. Want uh, ja, het was natuurlijk al een bezetting die heel erg leek... en uiteindelijk ook uh, uh, hetzelfde werd als de volharding. Ja, en ik denk dat ja, omdat er zoveel jazz-elementen in zitten, en wij voor een, er zitten klassieke muzici in het ensemble, maar ook jazz En die, die, ja, dat versterkt elkaar. Dus je kan elkaar ook ondersteunen als het no nodig is. De een heeft meer expertise daar, de ander daar. Met een heel goede dirigent voor, werd dat is wel heel, iets wel heel moois, denk ik. ja. Zou je dit project als typisch ensemble-cultuurproject kunnen bestempelen? Historisch gezien wel. Want ja. uh, nou in die zin dat natuurlijk de ensemble-cultuur in de jaren zeventig... met onder andere de volharding en uh, die er overigens net uit geknikkerd is... Uh, uit de subsidie-situatie, helaas. En andere is natuurlijk ook wel een exponent van die, van die cultuur, van de ensemble-cultuur. Ik kan me vergissen, maar voor grote symfonieorkesten schrijft hij meestal niet of uh, hm. zelden. Alhoewel ons ensemble niet per se... Uh, want wij bestreven ook wel naar volle zalen bijvoorbeeld. Het uh, is dus niet zo dat... Uh, en is dat in ensemblecultuur nou, niet? Nou, dat, dat is niet... Nou, kijk, uh, wij, uh, ik vind het wel belangrijk als je muziek maakt... en uh, dat je publiek bereikt. Ik denk dat je ook moeilijk, uh, moeilijkere muziek... of muziek voor een minder groot publiek... toch heel toegankelijk kan presenteren. Dus dat is uh, een beetje onze filosofie. Nou, gelukkig lukt het ook bij een aantal zalen was het goed vol het moet dus aan de man worden gebracht, zegt Gerard Klein. Spelen veel ensembles voor een klein publiek dan? Nou, dat is niet per se een kenmerk van uh, ensembles. Uh, de Nederlandse Bachvereniging valt ook onder die ensemblecultuur. En ja, je kan hun jaarlijks stijf uitverkochte in naarden absoluut niet klein noemen. Nee. En zo zijn er nog veel meer bekende voorbeelden. Zegt uh, Paul Dijkema, dat is de directeur van de vereniging Nederlandse muziekensembles. Amsterdam Sinfonietta die uh, uh, veel breder dan alleen klassieke muziek brengen. Het Nederlands Kamerkoor of hun collega's van Capella. Ik kan me voorstellen dat Asko Schoenberg in de nieuwe muziek of het nieuwe ensemble niet onbekend zijn van de kleinere ensembles, misschien Califax of Slagwerk Den Haag. In de jazz-impro kun je denken aan ICP. Dat zijn de mensen van Han Benneke en Michel Mengelberg. Echt al decennia oude tijgers in de improvisatiemuziek. Uh, Muziekensembles.nl, daar staat op. Uh, quoteje bovenaan die website. De ensemblecultuur in Nederland is uniek. Er is geen land met zo'n omvangrijk, kwalitatief en kleurrijk palet aan ensembles. Dat klopt, denk ik, ja. Uh, nou, jullie hebben het zelf opgezet, per slotvereniging. Ja, nee, maar het is met, met recht van spreken, denk ik. Ik denk dat er geen land is die uh, met deze diversiteit... en, en hoog ontwikkelde kwaliteit zo'n palet aan, aan ensembles heeft. Er zijn intussen echt ook wel in andere landen uh, zeer aanzienlijke ensembles. Dan heb je bijvoorbeeld een Duits of een Frans of een uh, Oostenrijks ensemble. Maar niet per land tientallen die samen zo'n breed palet uh, voeren... En het is op niet van niks. De zichtbaarheid van die ensembles in het buitenland is ook heel groot. Iets in de orde van 25% van de concerten van deze ensembles worden in het buitenland gegeven. Dus die matthäus passion van de Bachvereniging. Die gaan ook met groot enthousiasme in Japan, om het maar wat te noemen. En, en op het moment dat er in Shanghai die tentoonstellingen worden georganiseerd... dan is Sinfonietta daarbij. Mm -hmm. Of als er een handelsmissie is naar Zuid-Amerika... dan gaat Combatimenten Consort misschien mee. Dat, dat soort dingen. Het, het is ook een visitekaartje voor Nederland. Dus. Ja, dat geloof ik absoluut. Ja. Ja, de ensembles die spelen dus vaak in het buitenland. Zegt Paul Dijk, maar van de Vereniging Nederlandse Muziek Ensembles. Ja. Maar er moet bezuinigd worden op kunst en cultuur. En dat gaan de ensembles zeker merken. Het Fonds Podiumkunsten heeft nu een opdracht... om de ensemblemuziek met 45% te korten. Gemiddeld. Bijna de helft. Bijna de helft moet eraf. En ze gaan er zelf ook vanuit dat daarmee wel eens... Uh, ongeveer de helft van de ensembles die nu meerjarig ondersteund worden... zou kunnen omvallen. Dus dat is toch wel heel erg uh, uh, fors. De helft van de muziekgezelschappen die overleeft het mogelijk niet. Hoe loopt het dan af met die ensemblecultuur in Nederland? Uh, dat is heel moeilijk te voorspellen, uh, vindt Paul Dijken. Maar het zijn creatieve mensen en ze zinnen allemaal op een list... om uh, toch te kunnen spelen. Maar makkelijk wordt het niet. Dat zegt ook Gerard Klein van het Kles-ensemble. We kunnen niet meer in een meerjarige subsidietraject meedraaien... Mee omdat wij daar niet genoeg voor spelen. Want de eis is onder andere dat je 40 keer als ensemble speelt per jaar. En heel veel ensembles voldoen daar niet aan. Dat is gewoon voor zo'n groot ensemble heel veel. Er zijn ook niet zoveel podia. Dus wij dat, dat kan doen. En kun je de club bij elkaar houden? Dat gaan we wel proberen, ja. ja. Het, het voordeel is, ik kom zelf uit de jazz... en ik heb uh, een hele lange tijd als muzikus ook uh, gewoon gefreelanced. Dus ik ben gewend om gewoon, ook zonder subsidie, uh, te, mm -hmm. te overleven. Uh, nou, je ziet mijn kantoor, dat is uh, <laughs> mijn tafel. Tafel en, met een computer erop. Een hele mooie computer door. Ja, en, uh, dus dat is, uh, dat is natuurlijk een verschil in uh, houding, denk ik wel. Uh, de overheidkosten uh, houden wij laag, dus ja... Uh, yeah. En we zijn wel flexibel, maar ja, of, of het echt kan doorgaan op dezelfde manier als nu, dat is de vraag. Gerard Klein van het Kles-ensemble, daar nou wil ik langzamerhand wel eens wat horen. Ja, okay. dat kan. Ik heb een stukje meegenomen van het Sinfonietta. Uh, ze spelen beter over. Uh, Je mag er ze... niet overheen praten, toch? Wel? Nee, natuurlijk niet. Je mag het ook niet afbreken, maar ja goed. We, we <lacht> zijn nu helemaal een programma waar we erover praten. Uh, String Quartet Sinfonietta uh, nummer 11 uh, spelen ze in F-mineur. Zeg dat nog maar een keer botte. Ja, dit is een stuk van Ludwig van Beethoven. String het nummer 11 in F mineur. opus 95, Quattro Sirioso. En uh, arrangement voor String Orchestra. is je telefoon voor je van Radio 4. <laughs> Ik ben vast blij mee. Tot volgende week. Wat biedt de buis? Veel mensen zullen er met smart op gewacht hebben... een nieuw seizoen van Ali B op volle toeren. Meestal uh, worden dat van die prachtige confrontaties tussen rappers van nu... en uh, van die gouden oude artiesten. En die bewerken dan een liedje van elkaar. En vanavond rapster Nina en Armand om vijf voor half negen op Nederland 3. En niet te missen, het groot dictee der Nederlandse taal. Kunt u weer gaan zitten zweten op koppeltekens, verbindingsennen... en schier onuitsprekelijke woorden. Opnieuw onder leiding van maestro Philip Frederiks. Hoe schrijf je dat, maestro? Dit jaar is de diktee geschreven door Arno Grunberg om half negen op Nederland 1. En wat mooi lijkt is de documentaire Happy People... over een Siberisch dorp waar mensen volgens eeuwenoude tradities leven. Werner Herzog, die ook de film Grizzle Man maakte... die trouwens uitliep op een schanspartij... en er werd nog iemand opgegeten ook, geloof ik. En die film, die eindeloos lang duurde, maar wel fantastisch was... met die boot door the jungle, Fitzgeraldo... die, Werner Herzog dus, die filmde een jaar lang... het gevecht van de taiga-bewoners met de elementen. Om kwart over tien op canvas. Jurgen van den Berg, wat kom jij doen? Kas Stuif komt zometeen langs. Die gaat vastgelopen jongeren weer op de rails proberen te krijgen... in een nieuw ncv programma uh, Mediaforum hebben we natuurlijk en om half twee stand.nl. Het is goed dat de Eerste Kamer het verbod op onverdoofde ritueel slachten tegenhoudt. Ik ben benieuwd hoe jullie erover hebben. We hebben Henk-Jan Ormel uh, van het CDA. Tweede kamer. Ja, dierenarts, weet er alles van. Dus ik uh, ben heel benieuwd wat zijn nou ja, overwegingen zijn. Dat is eigenlijk een beetje bekend al. Surf naar de gids.fm. De discussie met de luisteraars blijft leuk. Dan kom je tot twee dingen. Two Yo, Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen presenteert het kerstreces. Een week lang gesprekken met de Europarlementariërs... die terugkijken op een spannend Europees jaar. Het kerstreces. Met vanavond CDA'er Wim van der Kamp. Het mooie van dat motorrijden is het verschil met de week. Vijf dagen politiek en zaterdags ja, meer jezelf zijn. Vanuit de studio in Straatsburg Wim van der Kamp. Hij stapte na 23 jaar Tweede Kamer over naar Europa. Het kerstreces. Twee dingen vanavond tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Jullie Hollander betalen zu Hause also viel veel met die pinpassen. En dan komen jullie hier op de wintersport? En dan betalen jullie pins met kontantgeld. Maar waarom? Overal waar jullie het Maestro-logo zien bij ons in Oostenrijk... kan alles net als thuis met de pinpass betaald worden. Zo ook die schnitzels- en apfelstrudel in mijn restaurant op de piste...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 Dit is Radio 1.